Zes uur Raymond Seré met het NOS-journaal. Uit Athene komen berichten dat de Griekse interimregering vandaag wordt gepresenteerd. Waarschijnlijk is dan ook de nieuwe premier bekend. De vaak genoemde Lucas Papadimos wordt het waarschijnlijk niet. Hij zou zelf geen zin in hebben en ook slecht liggen bij de oppositie. De Republikein Herman Cain blijft in de race voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij zei dat de beschuldigingen van vier vrouwen... over ongewenste intimiteiten onwaar zijn. Kane gold als een mogelijke winnaar van de Republikeinse voorverkiezingen... maar door de beschuldigingen van de vrouwen... is zijn populariteit flink afgenomen. Een Amerikaanse hedgefondsbeheerder... moet een boete van meer dan 65 miljoen euro betalen. Dat is de hoogste boete ooit... door een Amerikaanse civiele rechter aan een individu opgelegd. De handelaar, Rats Rayat Haram... krijgt de boete voor handel met voorkennis...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 De eigenaar van het bureau schaamt zich niet voor wat hij gedaan heeft. Als ik het niet deed, had iemand anders het wel gedaan, zei hij. In Engeland is een stuntvlieger van het Red Arrows team omgekomen. Door nog onbekende oorzaak ging zijn schietstoel af... terwijl het toestel nog op de grond stond. In augustus kwam ook een Red Arrow om. Zijn vliegtuig stortte neer tijdens een vliegshow.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 Aan ah, de verkeersinformatie. Het is een waarschuwing voor mist. Want het verkeer in het noordoosten van dat land moet rekening houden met plaatselijke dichte mist. Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Woensdag 9 november. Goedemorgen. Het is goed gegaan afgelopen nacht met die asteroïden. Nu is er weer een Russische ruimtesonde uit de koers. O oh jee, nou ook uit koers. De Italiaanse premier Berlusconi? Nog niet meteen, maar hij heeft zijn vertrek al aangekondigd. Bas Mesters in Italië heeft straks het laatste nieuws. En via Joris van Poppel horen we de reacties op Berlusconi's besluit vanuit Brussel. Het beoogde nieuwe pistool voor de politie voldoet niet aan de eisen. Minister opstelter van Veiligheid wil het niet meer hebben. Jan-Willem van de Poel van de politievakbond NPB. Ik vind dat allemaal niet erg. We spreken hem zo. We hebben het over het opstappen van PVV-Kamerlid Dion Graus... uit de parlementaire enquêtecommissie De Wit. En dan gaat het deze uitzending veel over de kosten van de gezondheidszorg. De Tweede Kamer debatteert vandaag namelijk over de begroting van dat ministerie. Marcel Bril beschouwt dat debat straks voor. Joris van der Kerkhof is in een ziekenhuis in Tilburg... om te horen wat alle bezuinigingen eigenlijk betekenen voor de praktijk. En te gast na half negen is minister Schippers van Volksgezondheid. Zij zal ook ingaan op de vragen die u de afgelopen dagen heeft gesteld. We nemen er uitgebreide tijd voor. Het gaat verder nog over robots in Tokio. En over Napoleon, Hitler, Keizer Wilhelm II en het Berlijnse muur. Die hebben allemaal wat met 9 november. En daarover hoort u op 9 november meer in dit Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. En we heten daar NOS Radio 1. Vandaag krijgt Griekenland naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe regering. Naar verluidt is premier Papandreou het met de oppositie eens geworden over zo'n overgangsregering. Gisteravond wilde alleen de leider van de rechtse pa Spasok-partij iets zeggen. De Laos-partij, moet ik zeggen. Er is nu actie nodig, zegt hij. Papandreou, oppositieleider Samaras en, en ik moeten daarom zo snel mogelijk een interim-premier vinden. Wie dat gaat worden is niet duidelijk. De man die het vaakst wordt genoemd, de econoom Papadimos, ligt niet goed bij de conservatieven. Ook zou hij zelf weinig zin hebben. Papandreou is niet de enige die vanwege de belabberde financiële situatie van zijn land het veld moet ruimen. Ook de Italiaanse premier Berlusconi gaat het doen, zei hij gisteravond zelf op de Italiaanse televisie. Nadat het parlement akkoord is gegaan met de plannen voor economische hervormingen stap ik op, al dus Berlusconi. En als het aan hem ligt, komen er dan nieuwe verkiezingen. Correspondent Andrea Vrede. Het is wel een aangekondigd aftreden met een luchtje. Want Berlusconi heeft meteen gezegd dat hij toe wil naar nieuwe verkiezingen. Al is het de president van de republiek die daar natuurlijk een beslissing over moet nemen. Want als Berlusconi is afgetreden, dan gaat de president besprekingen doen met alle politieke partijen. En dan is er nog veel meer mogelijk. Een zakenkabinet, een regering van nationale eenheid. Maar dat wil Berlusconi niet. En die gaat dus in de tussentijd heel erg zijn best doen om al onderhandelend met iedereen toe te werken naar nieuwe verkiezingen. Maar de Italianen hebben er weinig vertrouwen in dat met Berlusconi's vertrek iets verandert voor het financieel aangeslagen land. Het probleem zijn niet de dimissionen van de premier. Het probleem is een nationale crisis die we al hebben. We zijn alleen pessimo sogno en we zijn achter Berlusconi's vertrek lost niets op, zegt deze inwoner van Rome. Het echte probleem is de crisis. En daarin doen we het maar amper beter dan Griekenland. Maar voorlopig zit Berlusconi hier dus nog. De stemming over zijn hervormingsplannen is waarschijnlijk over twee weken. Iran werkt aan een atoombom, dat zegt het Internationaal Atoomagentschap in een rapport. Daarin staat dat Iran computermodellen heeft getest die alleen maar voor een atoombom kunnen worden gebruikt. Maar Iran zegt dat het rapport vol leugens staat. This report is unbalanced unprofessional and uh, uh, prepared in a, with a political motivation and under political pressure uh, mostly by United States. De vertegenwoordiger van Iran bij het atoomagentschap... zegt dat het rapport onder druk van de Verenigde Staten is geschreven. Dat land waarschuwt al langer dat Iran mogelijk werkt aan een atoombom. Britse krant News of the World heeft Prins William laten bespioneren. Dat zegt een detective die door de krant werd ingehuurd. Hij hield meer dan 100 beroemdheden in de gaten... onder wie Angelina Jolie, voetbalcoach José Mourinho en dus Prins William. Ik wat ze tijd what wat ze um, in Um, Hoe ze met, de the locatie they ze um, the de Times. De Times waren heel belangrijk. News of the World werd afgelopen zomer opgeheven. nadat het bleek dat de krant op grote schaal voicemailberichten had afgeluisterd. Maar daarvan wist de dictatief Derek Webb naar eigen zeggen niets. Ik heb hacked a phone myself. Ik wist niet wat in relation tot hacking. Ik realiseerde dat hacking. Was now a big business in relation to the what was going back, but I never knew about it at the time, um, and I was never told by not one journalist ever told me that they'd obtained it by phone hacking. Achteraf gezien snap ik wel dat alle tips over de beroemdheden kwamen uit gehackte voicemail's uit het web, maar mij is het nooit door iemand verteld. De onthullingen van de detective komen op een wat gevoelig moment. Morgen verschijnt James Murdoch, de eigenaar van de krant, voor een lagerhuiscommissie die de toestanden bij News of the World onderzoekt. De republikein Herman Cain blijft in de race voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Cain wordt achtervolgd door verhalen dat hij verschillende vrouwen seksueel zou hebben geïntimideerd. Maar die beschuldigingen spreekt hij met klem tegen. The charges and the accusations I absolutely reject. They simply didn't happen. And as far as these accusations causing me to back off and maybe withdraw from this presidential primary race. Ain't gonna happen. Hm, terugtrekken. Dat gaat dus niet gebeuren, zegt Kane. Afgelopen maandag zei een vrouw op de Amerikaanse televisie dat Kane onder haar rokje greep en haar tot uh, orale seks dwong. Dat is niets van waar, meent de presidentskandidaat. Ik haar Cain herkende haar dus niet eens, zegt hij zelf. Een 65-jarige Cain deed het tot voor kort goed in de peilingen... maar zijn populariteit heeft flink geleden onder de beschuldigingen. Zo'n 40 procent van de Republikeinse achterban, gelooft hij. De Tweede Kamer is niet tevreden over de regeling van minister Donner... Middellandse Zaken voor Klokkenluiders. Donner wil voor hen een verwijspunt inrichten... maar dat gaat niet ver genoeg, vindt SP-Kamerlid Van Raak.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 en ook uh, met recht uh, die titel uh, mag dragen... dan vinden wij ook dat de overheid deze man moet beschermen. En die beschermfunctie die zit in deze regeling absoluut niet. Donner debatteert vandaag met de Tweede Kamer... over de regeling voor klokkenluiders. Dobbe, van Heer de pvv'er is blij dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie... op zoek gaat naar een ander dienstwapen voor de politie. Het pistool dat uh, het huidige politiewapen moet opvolgen... hapert af en toe en is daardoor niet veilig. Opstelten wil daarom van het wapen af en dat is een goed plan, Aldus Brinkman. Het is natuurlijk van grootste belang dat de politie met een heel goed betrouwbaar wapen op straat wordt gestuurd. En in dat geval kunnen we ook niet tolereren dat er uh, te veel miskleunen zitten in een bepaalde serieproductie. Ook de politiebonden vinden dat Opstelten snel op zoek moet naar een nieuw wapen. De bonden hadden eerder al bezwaren geuit tegen dit pistool, omdat agenten voorkeur hadden voor een ander type. In Engeland is een piloot van het fameuze Red Arrows stuntteam verongelukt. De vlieger kwam om bij een bizar ongeluk... zegt deze vliegtuinstructeur van de Engelse luchtmacht, de Royal Air Force. Piloot werd gelanceerd in zijn schietstoel... terwijl zijn toestel nog aan de grond stond... Meer details wilde de luchtmacht niet geven. Het Red Arrow stuntteam telt slechts negen leden... en wordt gezien als de beste van de wereld. Drie maanden geleden kwam er ook al een lid van het team om... stoort het neer tijdens een vliegshow. En wat zou dit nou voor geluid zijn? Ja, nou dit moet het geluid van de elektrische auto worden. Elektrische auto's zijn stil en daarom uh, ook gevaarlijk. Dus schreven Siemens en BMW een prijsvraag uit. En dit geluid is het dus geworden. Andere keuzes waren uh, dit. Ja, en <lacht> deze. <Dat was lacht> ja, het <lacht> iets te veel op een ambulance. Nu maar afwachten of de autofabrikant het winnende geluid ook echt gaan inbouwen. Nou, Wall Street had een goede dag gisteren. De Dow Jones-index eindigde met een winst van 18 procent. De technologiebeurs Nasdaq sloot zelfs 1,2 hoger. Koersen werden vooral opgestuurd door de aankondiging van Silvio Berlusconi dat hij vertrekt als premier van Italië. In hem hebben de meeste handelaren weinig vertrouwen meer. In Azië wordt alweer een tijdje gehandeld. Nikkei-index staat ook op een kleine winst na vier uur handelen. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Ga dan naar de website nwsnl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 12 minuten over zes. Ze is 23 jaar en haar carrière begon met het winnen van een schoonheidswedstrijd. Vervolgens won ze een talentenjacht waarbij ze Mariah Carey imiteerde. En anno 2011 is Rihanna een van de populairste acts in het rb genre Momenteel toert ze, ze door Europa, gisteravond in Keulen, morgenavond in Antwerpen. En vanavond staat de diva op het podium van het Gelredoom in Eindhoven. Inderdaad, met een T staat op haar site. My mind, I need to get out of sight for I end up behind oh.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 Son. And I took his heart with. I pulled out that gun. Rum, pum pum puff, pum pum puff, pum pum puff, puff, puff, puff, down rum pum pum puff, pum pum Brianna hoorde u met Man Down vanavond is ze te zien in het Gelre Dome in Arnhem. Het is uh, 16 minuten over zes. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We gaan naar Joris van der Kerkhof vanochtend uh, voor het eerst. Joris, goedemorgen. Goedemorgen Lara. Je gaat je vanochtend uh, bezighouden met zorg en geld. Hè? En waar ga je dat doen? Ja, uh, in, in Tilburg. Jij gaat het ook doen, samen met Marcel. Klopt. Uh, en met de minister? Want Die krijgt een gast. Uh -huh. De minister die komt langs. En uh, vanwege die minister gaan we het ook met die uh, over zorg hebben. Over geld en over de kosten uh, in de zorg. Hier in het ziekenhuis in Tilburg. Een van de twee ziekenhuizen in Tilburg. Je hebt het Twee Steden ziekenhuis. Dat is aan de andere kant van de stad. Dit is het Elisabeth uh, ziekenhuis. En om bij de eerste hulp uh, te komen, kom je eerst langs allerlei bouw. Uh, ja, een grote bouwplaats eigenlijk. Het ziekenhuis is aan het, uh, aan het, aan het uitbreiden. En uh, dat zijn natuurlijk een hoop kosten die daarmee uh, mee gepaard gaan. Waarom ze aan het uitbreiden zijn, daar gaan we straks ook eens horen. Maar nu eerst eens aan de arts die zich uh, bezig heeft gehouden... Uh, met uh, met de afgelopen uren hier in het ziekenhuis? <laughs> of dat u de zorg nog een beetje financieel hebt kunnen beperken? Nou Vannacht is er dan aardig meegevallen. We hebben vannacht niet zoveel patiënten gehad. Dus uh, vannacht zijn er niet zoveel kosten gemaakt uh, uh, door patiënten. Bent u daarmee bezig dan? Nee, helemaal niet. Ik ben bezig met mensen beter maken. En dat andere mensen maar bezig gaan over uh, de centen. Ja, daar gaat de minister dan over. Uh, er is vannacht één iemand geweest of waren er meer? Uh, nee hoor, vannacht zijn er een man of... Vijf, zes geweest, een paar patiënten met hartklachten, wat mensen met benauwdheidsklachten. Iemand die op de IC is opgenomen. En uh, net iemand die, uh, die dacht dat hij een hartinfarct had, maar dat viel gelukkig mee. Okay, en die heb je ook echt uh, kunnen geruststellen? Ja hoor, ja, die is gerustgesteld uh, op weg uh, naar huis. En die gaat morgen naar zijn huisarts. En met een bak medicijnen? Nou, een bakje. Ja, een bakje. Die heeft wat uh, zuurremmende medicijnen meegekregen en ik hoop dat dat helpt. Kunt u dan niet zeggen van, nou ja, gaat u gewoon, wacht u maar gewoon tot morgen... tot u bij de huisarts bent geweest en dan zien we wel weer verder... in plaats van die medicijnen uitschrijven? Uh, dat kan, maar of ik nou het medicijn uitschrijf of de huisarts dat doet... dat maakt voor de kosten en de zorg niet uit. Hè. Ja, ja, En hij is nou hier, dus dan schrijf ik het net zo goed uit. Nog één heel kort advies voor de minister? Een kort advies voor de minister? Uh, op dit moment heb ik daar geen goed advies voor. Ik wens ze wel heel veel wijsheid. Nou, dat is toch een heel prachtig uh, advies. En het mooie is dan, u pakt uw linkerhand en gaat aan uw hoofd een beetje zitten krabben. Nou, dat is ook een teken van, van doen mensen dat als ze nadenken? Doe doe het nu ook even aan mijn hoofd krabben? Doen we dat allemaal even? Ja, oké, okay. dan gaan we. Oké. Okay. Marcel? Ja, NS krabte zich ook even aan het hoofd en besloot te gaan besparen. 1,2 miljard kilowattuur aan stroom verbruiken de spoorwegen... Via de reizigers, NS-reizigers, dus jaarlijks om passagiers van A naar B te vervoeren. En dat kan best een beetje minder. Daarom worden machinisten getraind energiezuinig te rijden. Volgens de NS bespaart dat jaarlijks evenveel stroom als 25.000 huishoudens in Nederland bij elkaar verbruiken. Paul Sanders keek mee bij zo'n training. Ja, voor welke factoren houd jij nu in de gaten?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 Als er geen stroom is, dan kun je ook niet energiezuinig rijden. Ja, wel dat heel rijden. zuinig. Ja, niet mag niet rijden. <laughs> Goed, de Erasmusprijs gaat dit jaar naar uh, Juan Busquets. Deze Catalaanse architect en stedenbouwkundige heeft overal ter wereld werk nagelaten. Hij heeft uh, Den Haag bijvoorbeeld grondig op de schop genomen. Hoofd stedenbouw Erik Pasvier van de gemeente Den Haag begint zijn rondleiding langs het werk van Busquets in zijn eigen kantoor. Dit is het stadhuis uh, van uh, Den Haag.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 Een van de leuke dingen aan Busquets, dat is echt een, een fenomeen, hè? Dat is een gezaghebbende man. Ja. En als je hem spreekt, is hij ontzettend aardig. En ik heb hem een keer meegemaakt, had ik hem jaren daarvoor gesproken. In het kader van iets heel anders, we hadden een, een boek gemaakt over de kop van zuid in rotterdam waar hij ook uh, supervisor is. En hij kende me gewoon, en, uh, kende me nog mijn voornaam, en dat was een heel vriendelijk innemende man. En tegelijkertijd heb ik hem ook meegemaakt, ik heb in Delft gewerkt, uh, betrokken geweest bij het sporttunnelproject daar.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 dus uh, dat ik mij moest melden, dus dat was een hele verrassing. Ik ben er echt uh, ben er hartstikke blij mee. Berens heeft trouwens al één Interland achter zijn naam staan. Ruim een jaar geleden was hij invaller in het oefenduel met Oekraïne. Dat was toen een uh, veredeld B-oranje. Dit keer staat hij met alle grote jongens op het trainingsveld. En dat is toch een hele andere ervaring, zegt hij. Ja, het voelt, uh, ja, voelt wel heel anders. Ja. Ik bedoel, uh, wat ik al zeg, je had er de eerste keer uitje aan kunnen ruiken... met wat andere jongens. En nu mag je met, uh, ja, met de jongens... Uh, <laughs>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 en Ajax ziet, Dirk Boerichter vertrok uit het trainingskamp vanwege een rugblessure. En dat is niet het enige probleem waar Ajax mee te kampen heeft. Ook Siem de Jong en Theo Jansen hebben blessures. De Jong viel zondag tegen FC Utrecht uit met een spierscheuring in zijn linker dijbeen. Hij is minimaal vier weken uitgeschakeld. En Jansen is ongeveer twee weken uitgeschakeld vanwege een verrekking in de hamstring. En de aanklager betaalt voetbal. Heeft Feyenoordig, Fernandes, een schrikkingsvoorstel gedaan van zes duelschorsing. De aanvaller maakte in de verloren thuiswedstrijd tegen NEC een het slaande beweging tot twee keer toe naar tegenstander Rens van Eijden. En dat zag de scheidsrechter niet, maar op basis van videobeelden begon de aanklager toch een uh, vooronderzoek. Fernandes en Feyenoord hebben tot 11 uur vanochtend om te reageren. En Robert Maaskant heeft gisteren afscheid genomen van de spelers en trainers van Wiesla Krakau. Maaskant leidde afgelopen seizoen in zijn eerste jaar de ploeg naar de Poolse titel. En maandag werd hij ontslagen, nadat de Stadderby tegen Cracovia werd verloren. De vierde nederlaag van het seizoen. Ondanks zijn onbegrip voor het ontslag... kijkt Maaskant met veel genoegen terug op zijn Poolse avontuur. Alles, het kampioenschap halen, de, de, de, de, de wedstrijden, de stadions... die allemaal in opbouw zijn het, na 2012. Het werken bij een de topclub. Dus ik heb uh, een geweldige ervaring opgedaan. Uh, ook privé hebben we hier een hoop dingen. We zijn getrouwd uh, en ik heb, we hebben net een zoon gekregen... Dus het zijn allemaal dingen die ons de rest van ons leven wel, uh, wel verbonden laten voelen met, met Krakau en, uh, en met Polen. Dus wat dat betreft is een topervaring geweest. Dan naar het zeilen. Nederlands belangrijkste zeilwedstrijd, de Delta Lloyd Regatta, maakt vanaf 2013 geen deel meer uit van de wereldbekercyclus. Het evenement in Wedenblik stond in 2008 nog aan de basis van dat wereldbekercircuit. Springruiter Jeroen Dubbeldam heeft niet langer de beschikking over zijn toppaard Simon. De eigenaren hebben het dier verkocht aan een Amerikaanse familie. Dubbeldam stond met Simon op de eerste plaats van de wereldranglijst... en de combinatie gold als een belangrijke kandidaat voor een Olympische medaille... op de Spelen van 2012 in Londen. Ruiter mag nu wel beschikken over Utasha... en dat gaat dan weer ten koste van Erik van der Vleuten... die met het dier op de afgelopen WK en EK een combinatie vormde. Radio 1, het NOS-journaal.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 Duizenden sterrenkundigen hebben vannacht de asteroïden gevolgd... die op een afstand van 325.000 kilometer de aarde passeerden. Dat is in kosmische termen gesproken heel dichtbij. Het 400 meter lange gevaart had een snelheid van 46.500 kilometer per uur. In Engeland is een stunvlieger van het Red Arrows team omgekomen. Door een nog onbekende oorzaak ging zijn schietstoel af... terwijl het toestel nog op de grond stond. De oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. In augustus kwam ook een Red Arrow om. Zijn vliegtuig stortte neer tijdens een vliegshow. En in Los Angeles is de jamaicaans amerikaanse rapper Heavy D overleden. Met zijn hiphopgroep Heavy D and the Boys had hij in 1991 een grote hit met Now That We Found Love. En andere successen waren Got Me Waiting en Nothing But Love. Heavy D werkte mee aan producties van Michael en Janet Jackson... en speelde rollen in verschillende films- en televisieseries. Hij was 44 jaar. Het zijn de hoofdpunten uit de nieuws. Het weerbericht van Weeronline.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 ANWB verkeersinformatie, in het noordoosten van het land en ook in Flevoland komt plaatselijk dichte mist voor. Files staan er op de A7 Hoorn richting Zaandam, bij de Alfid 4 kilometer, na een aanrijding op de A15 Nijmegen richting Gorkum, Tussen ochtend en echt tot 5 kilometer, de rechter reishook is dicht. En op de A15 Rotterdam richting Europort, bij Rotterdam Charles 2 en bij Spijkenissen 3 kilometer.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. En het is 9 november en dat is een bijzondere datum in de Europese geschiedenis. Want op deze dag gebeurden er zeer ingrijpende dingen in Europa. Vijf van die mijlpalen op een rij. 9 november 1799. Op deze dag greep Napoleon Bonaparte de macht in revolutionair Frankrijk. En dat wordt vaak gezien als het einde van de Franse revolutie.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 De Rijkskristalnacht wordt door sommige historici gezien als het begin van de Holocaust. 9 november 1989. Hallo, hier is een Ik had het er niet vast. Toll! Wat een heetje, joh! Ik kan het nog niet geloven. Dat is toch heel tollig, wirklich. Door het dolle heen waren ze en beduusden gelijk.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 En Rusland mag na 18 jaar onderhandelen toetreden tot de Wereldhandelsorganisatie. Buurland Georgië hield de Russische toetreding tot nu toe tegen, maar heeft het standpunt gewijzigd. Daarom gaan we naar onze correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Geert, waarom lag Georgië tot nu toe dwars? Uh, nou, Georgië heeft al jarenlang een hele moeizame relatie met Rusland. Uh, en het gevolg daarvan was dat, dat, dat Rusland al een paar jaar geleden uh, overging... tot een boycott van Georgische wijn en mineraalwater. Nou, Rusland was de belangrijkste afzetmarkt uh, voor dat spul. En dat was eigenlijk uh, de eerste reden dat Georgië zei van... Uh, ja, maar als jullie zo doen, dan, uh, dan houden wij de voet was... en dan zorgen wij dat jullie nooit in de, in de WTO komen. En daar kwam toen in 2008 nog die oorlog overheen, die oorlog uh, rond Zuid-Ost steeds hier een, een ja een Georgische provincie, een opstandige provincie... Uh, waar uh, Rusland uh, te hulp schoot en uh, uiteindelijk uh, de boel daar bezette. Uh, dat was voor Georgië nog meer reden om uh, voet bij stuk te houden. Omdat uh, ja, voor toedring tot, tot de WTO er uh, consensus nodig is... en in feite één land dus uh, uh, de boel kan vetoen... heeft Georgië eigenlijk als enige ja, uh, stok om Rusland mee te slaan... steeds vastgehouden aan dat argument van... Uh, ja als jullie zo doen, dan uh, laten wij jullie... Niet, uh, de WTO in, omdat wij, en dat is het belangrijkste... omdat wij niet de grenzen kunnen controleren... Uh, de Georgische grenzen met Rusland, omdat uh, ja, uh, Zuid-Ossetië en Abkhazie... die twee provincies, die grenzen aan Rusland... nu worden uh, gecontroleerd door Rusland in feite... maar zich ook hebben uitgeroepen tot on onafhankelijke staten. Um, omstandigheden die dus onmogelijk maken voor Georgië op dit moment... om die grenzen te controleren. Ja, maar nu is er de consensus dus er wel. Geert, van waar die omkeer? Uh, nou, Georgië heeft natuurlijk jarenlang toch onder, onder druk gestaan... Uh, van het Westen, vooral van de Amerikanen... om misschien toch dat standpunt uh, uh, ja, een beetje uh, te wijzigen. Omdat uh, het eigenlijk nergens toe leidt. En omdat, uh, omdat Amerika ook graag uh, die lijn wil voortzetten... die Obama uh, twee jaar geleden heeft ingezet. De lijn van reset van de relaties met Rusland. Dus een, een opmerkelijke verbetering van de relaties met Rusland op alle vlakken. En als daar dan Georgië tussen zit, een klein... Uh, onogelijk klein landje... wat eigenlijk geen invloed heeft in de wereld... in de Caucasus... dat maar uh, ja, die, die toetreding van Rusland... tot de WTO blijft boycotten... waardoor Rusland in feite... Ja, maar niet uh, uh, ja, een volwaardig lid kan worden... van de economische wereldgemeenschap... dan, uh, dan, dan, dan, dan stoort dat toch. Dat is een echte stoorzender. En daarom heeft uh, ook Obama persoonlijk... naar verluid uh, zich ingespannen... om het afgelopen jaar... de Georgiërs op andere gedachten te brengen. En daarmee heeft, daarbij heeft men gebruik gemaakt van Zwitserland. Dat heeft opgetreden als een soort bemiddelaar uh, tussen Georgië en uh, Rusland en ook die, die uh, zich onafhankelijk uh, noemende staatjes uh, Zuid-Ossetie nee. en Abchazië. En dat heeft geleid tot, tot een wijziging van het standpunt. En waarom is het dan belangrijk voor Rusland om toe te treden tot die wereldhandelsorganisatie geert? Nou, ik noem het al. het, is, het, het gaat om een, ja, een normalisering van, van, van, uh, ja, het uh, van de economie van ja, Rusland. Maar kunnen feit, ze daar geld dat mee Rusland, verdienen? Dat, dat, dat, dat Rusland lid wordt van die, van die wereldgemeenschap. Dus, uh, op dit moment uh, zullen ze niet direct geld meer kunnen verdienen, maar op, op termijn natuurlijk wel. Uh, deze week was Christine Lagarde in, in Moskou, de, de, de chef van, de, van het IMF. En die zei ook van, ja, op, uh, ja, op stel en sprong zullen ze niet echt uh, veel vooruitgang mee boeken. Maar uiteindelijk... Uh, kan dit voor Rusland een grote stimulans zijn... Om, om de economie te hervormen, om te zorgen voor meer diversificering. Omdat ze door lid te worden van de WTO worden gedwongen... om uh, ja, uh, meer, beter te kunnen concurreren met de rest van de wereld. Nu is daar helemaal geen, uh, geen aanzet voor. Uh, nu hoeven ze dat eigenlijk niet te doen. Nu kunnen ze gewoon teren op uh, het exporteren van olie en gas en grondstoffen. Uh, wat Rusland uh, natuurlijk de afgelopen jaren heeft gedaan. Maar door lid te worden van de WTO... door zich aan de ene kant ook heel kwetsbaar op te stellen... Uh, ...zullen ze in feite gedwongen worden om, om die economie te hervormen... ...om te diversificeren, het woord dat uh, president Medvedev het afgelopen jaar altijd in de mond heeft gehad... ...en uh, om uiteindelijk dus daar de vruchten van te kunnen plukken. Goed, Geert-Gord Koetkamp vanuit Moskou, dankjewel. Tien over half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ruim driekwart van de Nederlanders vindt elektrische auto's gevaarlijk... ...omdat ze geruisloos zijn, blijkt uit onderzoek dat Siemens heeft laten doen. Duidelijk is dat elektrische auto's minder stil moeten worden. Samen met automerk BMW organiseerde Simons daarom een prijsvraag. Wat is het ideale geluid voor een elektrische auto? En gisteravond werd het winnende geluid bekroond. Prins Maurits is voorzitter van het Formule E-team. Met de E van elektriciteit. Een groep mensen die elektrisch rijden in Nederland aanjaagt, als het ware. De duizendste laadpaal openen we nog dit jaar. Er zijn een groot aantal snellaadpunten. Dus ik denk, we zitten volledig op track. En ja, als je voorzitter bent van zo'n Formule E-team... dan word je automatisch ook voorzitter van de jury. Die moet bepalen wat het mooiste geluid is voor een elektrische auto. Een soort prijsvraag georganiseerd door BMW en technologieconcern Siemens die leidde tot vijf genomineerden waarvan er maar één kon winnen. Uh, ja, als, hoe zou je het omschrijven? Als een licht zingend geluid. Het is inderdaad het geraak van de snaren. Het is, het is, het is een piano, maar je raakt, het hout van de piano raakt de snaren niet aan. Dus Het is, het is een beweging over de snaren, dus het is heel licht. Een rustgevend geluid hè, wat het klassieke aan het moderne verbindt. Het geluid van een elektrische auto. Dat is een hot item, want elektrische auto's zijn muisstil. Daardoor zijn ze potentieel gevaarlijk. Helemaal als er de komende jaren veel meer op de Nederlandse wegen komen. Veilig Verkeer Nederland is daarom blij dat het onderwerp op de agenda wordt gezet. We hebben gepleit voor nader onderzoek. Directeur Linda van der Eyck. Omdat we uit wetenschappelijk onderzoek uit Amerika hebben geconcludeerd dat er uh, wel degelijk meer ongevallen gebeuren... met elektrische voertuigen, aanrijdingen uh, met voetgangers en fietsers. Dus wij pleiten er absoluut voor dat er nu gekeken wordt naar een geschikt geluid. U heeft vijf genomineerde geluiden gehoord. Was het wat? Ja, de jury was, uh, was unaniem, omdat we dit het, uh, een goed, vriendelijk geluid vonden, duidelijk een soort eigen geluid waarvan je toch zegt van... hé, hey, dit lijkt niet op, op vogeltjes of een symfonieorkest. Het leidt ook tot de aandacht van weggebruikers. En daar gaat het om. Ja, er zat er één bij die deed mij denken aan... wat was het, een ambulance of een brandweer? Er was iets waarvan wij dachten dat het een ambulance nadeed... en dat vonden wij niet geschikt. Er was er één die leek wat op een koe... en de associatie met dieren leek ons ook niet geschikt. Ja... De geluiden, ze zijn natuurlijk in de dagelijkse praktijk volkomen onbruikbaar. Dat weet ik niet. Ik denk, ik denk dat is uiteindelijk de keuze van de, van de autofabrikant... of ze dat willen gebruiken. Maar ik zou het prima kunnen horen op straat. We hebben het nu op de agenda gezet en dat is het belangrijkste van uh, vandaag. Maar het is de vraag of we ons allemaal wel zo druk moeten maken... om die elektrische auto. Er rijden er nog maar betrekkelijk weinig... en dat zou de komende tijd moeten veranderen. Onder meer door een speciale nieuwe lease-bijtelling van 0% voor auto's als de Opel Ampera en de Nissan Leaf. Wij staan als Formule E-team pal achter het kabinetsbeleid... en dat stelt voor 0, 0 bijtelling. Maar eerder deze week werd duidelijk dat een kamermeerderheid dat niet ziet zitten. Zij willen geen 0 maar 7 Slecht nieuws voor de prins die voorzitter is van het Formule E-team. We zijn ooit begonnen met het onderwerp omdat de overheid erin gelooft. We worden in Europa en in de hele wereld gezien als een voorloper... Het veranderen van het beleid uh, aan het begin van de wedstrijd... vinden wij een, een ongelukkige keuze. Ook de belangenorganisatie van de auto-importeurs, de Rijvereniging, is boos. Want de Kamer dreigt als het ware de stekker uit de elektrische auto te trekken. Harold Bresser van de Rijvereniging. Wij zijn verbijsterd door wat er uh, de afgelopen dagen in Den Haag is gebeurd. Omdat je op die manier eigenlijk de elektrische auto in Nederland een doodsteek toedient. Maar 7% is toch nog steeds best een lage bijtelling. Hoewel ik ook wel snap dat u liever 0 ziet of 1 of 2... Maar 7, dat wekt toch de indruk dat er wel mee te leven moet zijn. Ja, dat lijkt zo. Waarheid niet dat die elektrische auto's en die plug-in hybrids. allemaal stukken duurder zijn dan een normale auto? En daarmee lijkt 7% weliswaar laag. Maar als je dat gaat uitrekenen, dan kom je eigenlijk op eenzelfde bedrag neer per maand. als wat je aan een normale auto met een 14% bijtelling kwijt bent. Al dus Harold Bresser van de Rijvereniging. En volgende week neemt de Tweede Kamer een definitief besluit over het stimuleren van groene auto's. Goed, ook Wendt of Keert. Robots zullen de toekomst bepalen en Nederland speelt daarbij geen rol. Gaan we het zo over hebben? Eerst maar eens even naar Jolanda uh, van der Velde. Is er nog steeds uh, sprake van mis, Yolanda? Ja, zeker. Het noordoosten van het land en ook Flevoland. Uh, eigenlijk is het uh, op de een of andere manier toch een beetje gunstig voor ons als weggebruikers. Want dat betekent dat de spitsstroken voorlopig allemaal gewoon open gaan. Uh, als die mist in het midden van het land zou zijn, dan hebben we daar uh, wel problemen mee. Uh, Spits ontwikkelt zich uh, volgens boekje, niet al te druk. We hadden net uh, de aanrijding op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. De reisschook is daar weer vrij, bij echt tot nog wel 5 kilometer. En ik denk als ik zo uh, vooruitblik naar half negen, ongeveer 140 kilometer. Oké, okay, spreek je weer later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En dan hebben we het vanochtend veel over de gezondheidszorg... en met name de kosten van de gezondheidszorg. Want die lopen maar op, die kosten. En daar moet iets aan gebeuren, daar gaat ook iets aan gebeuren, wordt bezuinigd. En hoe merken ze dat nou in het ziekenhuis? Joris van de Kerkhof is in Tilburg vanochtend. ben je nu Joris... Uh, even aan het pauzeren, kopje koffie, kopje thee erbij uh, bij de spoedeisende hulp. Het is rustig uh, vandaag in het uh, vannacht en vanochtend in het uh, Elisabeth ziekenhuis. Maar ja, dat kan natuurlijk ieder moment uh, veranderen. Aan het bedenken hoe je kunt bezuinigen op, uh, op de zorg. En één cynisch probleem van uh, het allemaal goed aanpakken uh, in de zorg... is dat je patiënten langer laat leven... en dan dus weer extra kosten moet gaan maken als ze ouder worden... omdat ze dan uiteindelijk toch wel weer uh, zorg uh, moeten krijgen... Uh, de SEH, de spoedeisende hulp. U bent spoedeisende hulparts, uh, meneer Van der Pas. Uh, een ervaren arts. En dat, gek genoeg is dat pas een paar jaar geleden zo uh, geregeld... dat ervaren artsen uh, bij de spoedeisende hulp uh, uh, werken. Hoe, hoe, hoe kunnen dat soort simpele oplossingen eigenlijk... Hè? als ervaren man kun je beslissen, uh, uh, uh, makkelijker beslissen over wat je met een... Uh, patiënt moet doen en kun je kosten besparen dus, omdat je nou eenmaal zoveel ervaring hebt. Hoe kan het nou toch zijn dat zo'n simpele oplossing eh, zoveel eh, jaren eh, erover doet om in een ziekenhuis te landen? Dat is, op, dat is op zich wel een aardige vraag. Daar heb ik nooit zo over nagedacht. Ik heb geen idee waarom in Nederland dat uh, zo lang heeft moeten duren. Als je kijkt naar landen om ons heen, die hebben dat al veel langer doorgehad... Ja, misschien hebben we Nederland wat langer nodig om dat tot ons door te laten dringen. Ja, dat, dat weet ik niet. Maar het is inderdaad zo dat we in Nederland nu sinds een paar jaar door hebben dat het niet langer acceptabel is om de ziekste patiënten door de minstervaren artsen te laten behandelen. En wat gebeurt er dan een aantal jaar geleden? Die minstervaren arts, die wist het niet zeker en die zei onderzoekje, onderzoekje, onderzoekje, blijf je nog maar even. Dat is wel een strategie die je vaak ziet bij wat minder ervaren artsen... dat ze zekerheid kopen door meer aanvullende diagnostiek te doen. En het is denkbaar dat mensen die wat meer op ervaring en klinische blik kunnen vertrouwen... wat minder die aanvullende diagnostiek nodig hebben. En daarmee wel kosten kunnen besparen. Ja? U had de vrachtwagenchauffeur vannacht, die had last van, van maaksuur. Uh, had hem ook zo weg kunnen sturen, maar u dacht van ja, daar, daar brandt iets. Daar moet wel in ieder geval dat brandje in de maag in, met dat zuur moet, uh, moet geblust worden. Had het ook zonder medicijnen gekund? Uh, in dit specifieke geval denk ik niet dat dat verstandig was geweest. Maar dat is natuurlijk wel altijd een overweging. Zo ook dat het een overweging is om bij zo iemand dan toch een hard filmpje te maken. Want ik wil natuurlijk niet iemand naar huis sturen met een hartinfarct. Dat zou weer zonde zijn. Maar je hebt het filmpje niet laten maken? Uh, dat een filmpje is gemaakt, zeker. Hoe duur is dat? Uh, dat zijn de kosten van het papier en uh, ik ben er toch en ik kijk naar het filmpje, dus ja, dat kost uh, niks extra's. Is het vervelend om alles in geld, want daar gaat het nu toch erg om, uh, in geld uh, te moeten uitdrukken? Uh, ik vind dat vervelend, want ik heb het veel liever over hoe ik goed voor de patiënt kan zorgen. En dat men van mij verwacht dat ik uh, handig nadenk en geen dingen dubbel doe, dat snap ik. Maar ik vind niet dat ik bij elke keer moet nadenken... hoeveel euro het precies kost waar ik mee bezig ben. Die vraag, de vrachtwagenchauffeur was dik, uh, rookt, uh, drinkt, eet heel erg ongezond. Uh, ja, preventie, hè? Ja, preventie vind ik uh, dat we in Nederland heel erg goed in zijn. En uh, dat is ook een groot goed wat we vast moeten houden. Want als je kunt voorkomen dat mensen ziek zijn of ziek worden... dan bespaar je heel veel geld. Waar wordt nu op bezuinigd? Ja, dat laat zich raden. Preventie, ja. Nou, we hebben veel onderwerpen nog om te bespreken de komende uren. Dat hebben we ook met minister Schippers van Volksgezondheid. Zij is de gast na half negen. Uitgebreid praten we dan over de kosten van de zorg. Het lieflijke geluid van een robot. het zal vanaf vandaag veelvuldig te horen zijn... op de grootste robotbeurs ter wereld. Die is in Tokio in Japan. Daar is de komende dagen alles op het gebied van robots te zien. En de Nederlander Rando van Poelvoorde van robots.nu... dat is een website voor uh, consumentenrobots, is uh, in Tokio. Goedemorgen. Dat klopt. Goedemorgen. Meneer van Poelvoorde. Um, welke nieuwe ontwikkelingen verwacht u te zien de komende dagen? Nou, ik heb al een paar uurtjes over de beurs gelopen vanochtend. En uh, wat ik aan uh, nieuwe ontwikkelingen zie... is uh, dat toch wel langzaam... de de robots iets meer uh, voor mensen gaan zorgen. Aha, dat is interessant. Want we hebben het de hele ochtend over, überhaupt over zorg. Um, uh, en, ik, ja. en de kosten van de zorg. Hoe je die um, ja, in kan perken. Zouden zorgrobots daar een rol kunnen spelen? Ja, daar ben ik van overtuigd. En dat kan op uh, verschillende niveaus gebeuren. We zien sowieso al uh, dat, dat er robots uh, op de medische markt beginnen te komen. die bijvoorbeeld patiënten heel voorzichtig kunnen verplaatsen. van het ene bed naar het andere. Uh, we zien robots komen ook uh, die mensen helpen revalideren. Ja, nou zien we op uw en site dat... een, een soort teddybeer-vorm uh, robot die iemand in de armen heeft. Maar we moeten geloof ik niet aan ja. menselijke gestalte denken. Nee, ik denk dat er te, als we het hebben op dit moment over de medische robots... dan zijn er een aantal categorieën. Het echte medische werk wil ik nog even loszien van het sociaal, meer sociaal medische. Het echte medische, dat, dat zijn uh, robots die ofwel kunnen helpen met, uh, met revalideren. En dat zijn eigenlijk de zogenaamde exoskeletten. Dus dat zijn eigenlijk pakken die je aan doet... die je helpen met, uh, met, met, met beter of weer bewegen. Nou, bijvoorbeeld op ongeval of door, of door ouderdom. Maar dan ben je zelf meer dan een robot? Uh, nou, de, de, dan, dan ga je er een beetje uitzien als een robot... Ja, dat ziet er inderdaad ook een beetje zo uit. <laughs> en, en heeft u voorbeelden van robots die al toepassingen hebben gevonden... Uh, op, op de gebieden die, die u net noemt, is het in de praktijk al te gebruiken? Ja, een robot die sowieso al veel gebruikt wordt echt in de, in de medische zorg... dat zijn operatierobots, waarbij, dus ofwel, uh, waarbij in feite de chirurg de robot bedient... En dan kan hij ofwel veel fijnere bewegingen maken... of hij, kan zelfs vanuit een, vanuit een, van, hij zou in theorie van, van in, het, in het ene ziekenhuis kunnen werken... en een operatie in het andere ziekenhuis door de robot laten uitvoeren. Je hm. kunt je voorstellen als iemand een heel ingewikkeld, ingewikkelde procedure moet ondergaan... en er zit een perfecte chirurg in New York... dan zou hij die, die, die behandeling gewoon in Amsterdam kunnen laten uitvoeren... en dan zou de robot op afstand bediend worden door die chirurg... Dat, zei, dat bestaat al. Ja, Lara zei dit al, meneer Van Poelvoorde... Nederland mist de boot uh, wat dit betreft. Is, is dit inderdaad ook een belangrijke tak van wetenschap... en ook van bedrijvigheid waar je eigenlijk bij zou moeten zijn? Ik, dat, dat is wel mijn volle overtuiging. En ik denk dat het niet zo is dat we volledig de boot uh, missen... als je kijkt naar... Uh, de, de, de onderzoekskant. De Nederlandse universiteiten zijn toch actief met het doen van onderzoek. Waar ik wel denk dat we een hele dot gas zouden moeten geven... is uh, de, ja, de werkelijke ontwikkeling van robots... die ook, uh, zoals u het zelf ook steeds aangeeft... die gewoon een functie op de markt hebben. Ook. Dus gewoon echte productontwikkeling. En daar missen we op dit moment denk ik toch de, de ingenieurs uh, voor. Ja. Is er ook nog iets leuks te zien? Er zijn ook hele grappige dingen te zien. De, de beer waar u net uh, naar verwees is eigenlijk een combinatie van, van, van, van, van leuk, maar toch ook nuttig en interessant. Uh, dat is een beer die uh, er met name voor bedoeld is om oudere mensen te activeren en, uh, uh, en, en een beetje in de gaten te houden. U kunt zich voorstellen, als, uh, als, als mijn grootmoeder uh, uh, toch een beetje vergeetachtig wordt en erg oud... en ik niet elke dag meer bij haar kan zijn, dat het, dan zou zo'n beer een bepaalde sociale functie kunnen overnemen. Die kan haar filmen, die kan zien wat haar gemoedstoestand is. En ik kan, zo, kan dan vanaf afsta afstand via die beer een beetje in de gaten houden hoe het met haar gaat. Goed. Meneer Van Poelvoorde, hartelijk dank voor uw toelichting. Veel plezier daar nog op de IREX 2011. Nee, dank u wel. Domo, marigatu. Ja, is de Robato. De Ochtendkranten. Dus, in de ja. ochtend veel <laughs> aandacht voor Silvio Berlusconi. Nog even premier van Italië. Zijn aanstaande vertrek wordt breed uitgemeten op de voorpagina's. Zo komt het idee: Berlusconi capituleert. De krant heeft daarbij een foto geplaatst van Berlusconi met de handen voor het gezicht. Ook Trouw, Volkskrant en het FD hebben de foto van de Italiaanse premier... en echt vrolijk, uh, kijkt hij niet. Nee, volgens Trouw zijn het de schulden en de verraders die Berlusconi nekken. Met dat laatste worden de acht parlementariërs bedoeld... die gisteren niet voor Berlusconi's jaarrekening over 2010 stemden. Ze hoepen daarmee Berlusconi's meerderheid omzeep. De premier noteerde vrijwel meteen op een briefje de woorden. Acht verraders. En dat briefje staat dus in trouw vanochtend. Bram Moscovici is keihard in aanvaring gekomen met de Amsterdamse rechtbank de Telegraaf. De rechtbank verwijt de topadvocaat... dat hij in het Wildersproces heeft gespioneerd. Moskovits liet zich tijdens de zittingen vergezellen... door een medewerkse die eerder bij de rechtbank als griffier had gewerkt. De president van de rechtbank zegt dat de vrouw... nog om informatie uit de Wilders had gevraagd... toen ze al bij Moskovits had gesolliciteerd. De advocaat is razend over de aantijgingen en overweegt juridische stappen. De deken van de orde van advocaten gaat onderzoek doen... naar de beschuldigingen van spionage, al dus de Telegraaf. Voor het eerst is in Nederland euthanasie toegepast op een zwaar dementerende patiënten. Daarover schrijft de Volkskrant. De vrouw was 64 en had enige tijd geleden al gezegd dat ze euthanasie wilde. Maar vanwege haar dementie kon ze die wens niet meer duidelijk verwoorden. Wel nou had ze haar wens schriftelijk vastgelegd en ook haar huisarts wist ervan. Volgens de Volkskrant stonden ook de man en kinderen van de vrouw achter het besluit. De toetsingscommissie ging daarom akkoord met de toepassing van euthanasie. Deskundigen zeggen dat het besluit grote gevolgen kan hebben... voor de euthanasiepraktijk in Nederland. Tot nu toe werd euthanasie alleen toegepast op mensen... in het beginstadium van dementie. Het CDA wil automobilisten die veel boetes krijgen veel harder aanpakken. Kamerlid De Rauwe zegt in Trouw dat er een groep mensen is... die nou eenmaal graag hard rijdt en daarvoor ook wel wil betalen. Voor zulke mensen moeten wat hem betreft hardere maatregelen komen. Zo iemand zou volgens de Rauwe een zogenoemde educatieve maatregel... gedrag en verkeer opgelegd moeten krijgen. Bij zo'n meerdaagse cursus, want dat is het, die ook nog eens 800 euro kost... wijst het CBR op de risico's en de gevolgen van roekeloos rijgedrag. En de Rauwe zegt in Trouw dat er geen wet gewijzigd hoeft te worden... om boeterijders hard aan te pakken. Volgens hem is het CBR nu al bevoegd om in te grijpen... als er twijfels zijn over de rijgeschiktheid van een weggebruiker. En het AD meldt dat het paard van Sinterklaas met pensioen gaat... na 22 jaar trouwe dienst is het mooi geweest voor de Witte Schimmel. Hij kan nu van zijn oude dag gaan genieten. In de krant vertelt oud-politieman Pieter Wiersing... hoe die Americo begin jaren 80 ontdekte... en onder de indruk was van zijn braafheid... Op een dag heb ik gewoon de omroep gebeld, zegt hij, met de mededeling dat ik het ideale Sinterklaaspaard had. En na een paar proefritten werd Americo aangenomen als het paard van Sinterklaas. Nou, hij is inmiddels 30 jaar oud, staat nu in een wei in Gelderland. De opvolger is er ook, maar over de naam van dat dier is nog niets bekend. Want het paard van Sinterklaas zal uh, ja, voor kinderen waarschijnlijk altijd Ameriko Americo heten. Meent het AD.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 Dit is Radio 1.